9 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Na de Haring is de Mossel ook al laat dit jaar. Maar eerst altijd op tijd. Het NOS-journaal met Dorland Meegans. De kabinetsplannen om te bezuinigen op de pensioenen zijn onhaalbaar als de nieuwe pensioenregels worden uitgevoerd. Dat melden betrokkenen aan de NOS. Staatssecretaris Kleinsma wil bijna 3 miljard op de pensioenen bezuinigen. Volgens haar kan dat door de pensioenopbouw te verkleinen en de premies te verlagen. Maar volgens pensioenfondsen werkt dat juist averechts, zegt economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Het is een ingewikkelde berekening, maar uiteindelijk verwachten betrokkenen dat de rente waarmee fondsen mogen rekenen lager uitkomt. En dat heeft weer als gevolg dat de premie omhoog moet. En pensioenfondsen hebben berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat voor de, de grote fondsen dat gaat om honderden miljoenen extra premie die door werkgevers en werknemers moet worden opgebracht. De overheid is daardoor als werkgever van ambtenaren honderden miljoenen meer kwijt dan nu. Brandwondencentra hebben het afgelopen weekend erg druk gehad. Zeker zes mensen liepen ernstige brandwonden op... door de barbecue op een onveilige manier aan te steken. De Nederlandse Brandwondenstichting noemt dat een erg hoog aantal voor één weekend. Slachtoffers hadden over hun hele lichaam tweede- en derde graads brandwonden. In het brandwondencentrum in Groningen waren alle bedden bezet. In de andere twee centra, Beverwijk en Rotterdam, was het minder druk. Hoe druk het bij de eerste hulp in andere ziekenhuizen was, is niet bekend. Bij graafwerk in Moerkapelle in Zuid-Holland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ligt in onbewoond gebied, maar wel vlak boven twee grote transportleidingen voor kerosine en gas. De transportleiding voorziet onder meer vliegtuigen op schiphol van kerosine. De explosieve opruimingsdienst krijgt hulp van defensie bij het weghalen van de bom. Een Engelse 500 ponder. Die bom is waarschijnlijk gedropt in 1944, toen het stationsgebouw van de toenmalige treinhalte Zevenhuizen Moerkapelle werd gebombardeerd. Het is voor jongeren moeilijk om een vakantiebaan te vinden. kwart van de jongeren wil deze zomer graag werken... maar slechts iets meer dan de helft van hen kan ook echt aan de slag... blijkt uit het jaarlijkse vakantiewerkonderzoek van FNV Jong veel van het traditionele vakantiewerk... het denken aan het tellen in magazijnen, het inpakken van dozen, dat soort zaken... Uh, dat wordt nu vaak intern door bedrijven ingevuld. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die normaal met een vast contact daar rondlopen... die doen nu zeg maar, het werk wat van oudsher vakantiebaantjes doen. Bedrijven kunnen daardoor geen extra krachten van buiten meer gebruiken, zegt FNV Jong. De doodsbedreigingen die tennisser Robin Haasen ontvangt... komen vooral van gokkers die flink inzetten op zijn tenniswedstrijden. Dat staat in de Volkskrant... Vooral via sociale media als Twitter en Facebook. Maar ook via zijn eigen website is Haase al een stuk of dertig keer met de dood bedreigd. Haase zei gisteren dat hij de Internationale Tennisfederatie ATP heeft ingeschakeld. om de bedreigingen tegen te gaan. De politie heeft vannacht in Zeeland drie auto's achtervolgd. die betrokken waren bij een ramkraak in Middelburg. Achtervolging ging via Koude Kerken, Zoutelanden en de Westerschelde tunnel. De politie heeft ook op een auto geschoten. Twee auto's raakten van de weg, de derde verdween richting België. Er is nog niemand aangehouden. De politie over die ramkraak in Middelburg. Of er iets is buitgemaakt is op dit moment niet helemaal zeker. Maar wat wel uh, zeker is, is dat er her en der op de vluchtroute... wat dozen met elektronica uh, zijn aangetroffen. En wij vermoeden dat die uh, uit de auto's uh, zijn gegooid. In Thailand zijn 32 monniken uit het klooster gezet. Ze vielen door de mand bij een drugstest... en zijn naar een verslavingskliniek gebracht... Thaise politie viel een aantal kloosters binnen om monniken te controleren op drugsgebruik. Twee verslaafden waren abt en zaten al ruim 15 jaar in het klooster. De Thaise autoriteiten maken zich zorgen over wantoestanden in kloosters. Veel monniken blijken een decadent en luxueus leven te leiden... terwijl van boeddhistische monniken een ascetische levensstijl wordt verwacht. Het weer vanuit het noorden trekken wolkenvelden het land in. Die lossen deels op en daardoor blijft het in het zuiden langzonnig. zonnig. blijft zo goed als droog. 17 graden op de wadden, mogelijk 23 in Limburg. Morgen en vrijdag meer bewolking en iets koeler. In het weekend weer wat zonniger en warmer. John Bakker bij de ANWB met de verkeersinformatie. Met nog acht files, alles bij elkaar zo'n 25 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Sint-Joost, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Osdorp en de afrit Rai 4 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Ook een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij de afrit Wageningen. Ook daar nu 4 kilometer file, daar is de linkerrijstrook dicht. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel 6 kilometer. We gaan zelf verder praten over de bericht waar Dorold het ook over had. Over die bedreigingen door gokkers bij tenniswedstrijden.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 Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is woensdag 10 juli. De Korea's praten weer. En de mossel die is laat dit jaar. Ik weet niet of zij ermee te maken hebben, maar we vragen ons af wat er aan de hand is. Want na de haring nu ook al laten mosselen. Maar eerst Irak. Irak blijft weigeren om mee te werken aan de gedwongen terugkeer van Irakezen uit Nederland. Staatssecretaris Teven was de afgelopen dagen op bezoek in de Iraakse steden. Baghdad en Erbil om het overleg met de re Iraakse regering hierover vlot te trekken. Afspraken zijn er nog niet gemaakt. Er wordt wel voorzichtig gepraat, zegt Teven. Als het, her, het opnieuw opstarten van een dialoog. die uh, nou, in sommige, misschien in de ene regio wat eerder tot resultaat zal leiden. dan in het andere gedeelte van Irak. Wij zitten met het probleem van, uh, van mensen die uitgeprocedeerd zijn. en illegaal in Nederland blijven. Hij hoopt dat het land op termijn wel wil meewerken. aan de gedwongen uitzetting van uitgeprocedeerde Irakezen uit Nederland. Want volgens Steven is het veilig genoeg. en zijn de mensen in Irak nodig. Gewoon terugkeren om uh, te gaan helpen. het opbouwen van een land. Uh, wat vaak. en de economische groei kent. dat lijkt me voldoende uitgangspunt om, om daar gauw in terug te gaan. Tweede kamerlid voor de ChristenUnie, Joël voor de Wind, is het daar niet mee eens. Hij denkt dat het alleen in het noorden van Irak veilig genoeg is. In andere delen van het land is dat niet zo, zo zegt voor de Wind. Ik ben er zelf ook een paar jaar geleden geweest, met mijn schoten geweest, vanuit een auto. Het is echt levensgevaarlijk voor mensen om naar bepaalde gebieden in Irak terug te gaan. Dus moet het vrijwillig gebeuren. Het gebeurt ook vrijwillig, alleen dan gebeurt het naar het noorden, naar Irak, Noord-Irak, Koerdistan. Het Koerdisch gebied, ja. En, en dat kan wel, daar is hij zelf ook geweest, hij kent dat gebied ook vrij goed. Maar dan gaat het over Erbil, dan gaat het bijvoorbeeld niet over Kirkuk. en dat is een oliegebied. daar wordt gevochten tussen de Koerden en de Arabieren. En dat is echt levensgevaarlijk daar. Volgens het ChristenUnie Kamerlip kan de conclusie alleen maar zijn dat deze asielzoekers niet terug kunnen... en dat teven hen uiteindelijk... Een Verblijfsvergunning moet geven. De pogingen om Irak mee te laten werken aan gedwongen terugkeer zullen niet effectief zijn, denkt Voor de Wind. Ja, kijk, het is begrijpelijk dat hij dat doet, want er uh, zijn drie groepen in Nederland uh, en die komen uit Irak, uh, Somalië en Afghanistan. Dus ik begrijp wel dat hij het doet. Alleen hij moet erkennen, ook nu, na zijn bezoek weer... dat in bepaalde delen van Irak het te gevaarlijk is... om mensen gedwongen terug te laten keren. En hij heeft daar een probleem. Want veel van deze mensen zitten of in de vluchtflat... of in Den Haag, of in de vreemdelingendetentie. Die kan hij gewoon niet gedwongen uitzetten. Dat moet hij erkennen. En deze mensen moeten een tijdelijke status krijgen. Want ze kunnen echt niet terug naar die gebieden. Vrijwillig terugkeren kan wel. Dat gebeurt ook. Naar noord irak maar laat hij dat erkennen? in plaats van zijn, zijn, zijn tijd en energie stoppen... in de mensen echt gedwongen terug te keren naar onveilige gebieden. Terwijl Robin Hazen krijgt de laatste tijd via sociale media... als Twitter en Facebook ernstige dreigementen. Ook via e-mails wordt Hazen regelmatig bedreigd. Hij reageerde deze week voor het eerst in het openbaar. Ik kan uiteindelijk uh, vaak omlachen. Uh, maar om bijvoorbeeld doodsbedreigingen en dat soort dingen, daar kan ik natuurlijk niet om lachen. En sterker nog, daar ben ik uh, bij de ATP ben ik, heb ik aangeklopt om te kijken wat, wat kan niet alleen ik, maar wat kunnen mensen in het algemeen of tennis in het algemeen doen om, om, om ja, toch stappen te ondernemen dat dit minder wordt. Ja, we hebben nu aan de lijn onze tennisverslaggever Marcella Meske. Marcella, uh, ja, Hazen speelt deze week het Challenger-toernooi in, uh, in Scheveningen. Daar ben jij ook jarenlang nog toernooidirecteur van geweest. Wat vind je van, van, van al deze ophef rond uh, Hazen? Uh, nou ja, ik, ik word natuurlijk ook oversteld met telefoontjes... om, om daar ja, een reactie op te geven... En, ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want ja, sociale media... het is natuurlijk niet alleen Robin Hazen, maar ik denk... Ja, een beetje iedere bekende uh, persoon, iedere bekende Nederlander... als we over Nederland praten, die heeft daarmee te maken. Ik kan me herinneren, Johan Derks, als hij op, uh, op zondag of op maandagavond... in een voetbalprogramma iets zegt over Ajax of dan weer over PfV, PSV... heeft hij de dag daarna honderd verschrikkelijke e-mails in, in zijn box. Um, uh, de, dus het is natuurlijk niet alleen bij tennis of Robin Haas. Het is overal uh, misschien mm. ook een mooi onderwerp voor de Tour de France. Maar, mm, maar ja, ja. Marcel, het is toch ne net iets meer? Ik bedoel, jij Krijgt ook wel eens van die dingen in je mailbox. Uh, ik krijg het ook wel eens als ik iets verkeerd uh, zeg. Maar volgens mij is dit ook een uh, gaat het net een stap verder. En er wordt ook een link gelegd met het illegale gokcircuit. Ja, je hebt natuurlijk in sport. Je kan wedden of iemand wint of niet. Winnen is in twee zet, winnen is in drie zet. Dat is ook in andere sporten. En uh, ja, dan verliezen ze geld. En uh, ik weet niet hoeveel geld, maar uh, ja, de, daar gaat men op reageren. Uh, het is heel vervelend. Ik vrees alleen dat je er niet zo heel gek veel mee uh, uh, kan doen. En ik vind het wel heel goed dat Hazen naar de, de spelersraad is gegaan, naar de vakbond, de ATP. En dat die uh, ja, daar wellicht uh, wel een stelling in kunnen nemen of iets, iets tegen kunnen verzinnen. Ik zou zo gauw niet weten wat. En, en ja, hij, hij zal er een beetje mee moeten leren leven nu. En volgens mij doet hij dat ook wel. En... Is de ophef nu, denk ik, allemaal ook een beetje overtrokken hoor? Nou, komt dat natuurlijk omdat hij dat over doodsbedreigingen heeft? Want dat, met dat gokken, dat weten we natuurlijk. Dat, ik bedoel, met voetballen kan je gokken op. in welke minuten de eerste ingooi wordt uh, genomen. Ja. Ik denk dat met tennis ook zoiets zal zijn. Ja, ja. nee, dat klopt. Nou ja, als je het over doodsbedreigingen hebt, volgens mij heeft hij dat ook meer als voorbeeld genomen dan dat dat daadwerkelijk uh, zo is. Um, maar het is natuurlijk wel zo, als je kijkt in de tennissport wat er de laatste twintig jaar is gebeurd, um, is er natuurlijk veel meer beveiliging. Dat is ook nodig. Ik neem de laatste finale op Roland Garros. Uh, daar liep een of andere gek... sprong over de Balustrade het centerkort op... met een fakkel. En die liep naar Rafael Nadal toe. Nou, Nadal geen kleine jongen. Maar die was wel doodsbang. Nou, acht beveiligingsagenten de baan op... om uh, ja, die man af te voeren, gearresteerd. Maar toch komt zo iemand op de baan. Het is allemaal begonnen in 1990... toen Monica Seles, de nummer ja. één bij de vrouwen... speelde toen tegen Steffi Graaf... De de concurrenten en een Duitse fan van Graaf die spoor op de baan. En die stak Monica Seles met een mes in de rug. Zo, uh, zulke gekken bestaan er dus. En sinds die tijd, twintig jaar geleden, is ook de tennissport uh, ja, omringd door beveiliging He, ja. en, en ook in de gamewissels, als je ziet, de spelers staan... en we hebben het ook net op Wimbledon weer gezien... daar staat gewoon achter iedere stoel staat er gewoon een hele grote, zware jongen... die zorgt dat er niemand in de buurt van die spelers kan komen... want het is gebleken, het is gevaarlijk. En dat is niet alleen bij de grote toernooien, Wimbledon, uh, Roland Carros... maar ook gewoon op Scheveningen? Bij een challenge toernooi niet. We hebben wel een organisatie die uh, het vervoer, transport regelt. Uh, S'nachts de beveiliging doet van het park. En daar zitten ook een paar stevige jongens bij. Dus als er wat gebeurt, hebben we wel mensen op het park. Maar het is niet zoals bij de groot atp toernooi dat er iemand daar achter het stoeltje staat. Maar helaas, in de maatschappij waarin wij nu leven, ja, gebeuren dit soort dingen. En, en is er beveiliging nodig? En, en zeker in de topsport bij... Bekende sporters. Robin Haas heeft in ieder geval de discussie uh, op gang uh, uh, gebracht. Dat mogen we wel stellen, ja. <laughs> Precies. Nou, dank dankjewel dat jij er ook aan mee hebt gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. De haringen, dat wisten we al, die waren aan de late kant. Zijn ondertussen met een beetje verlaten vlaggetjesdag ook in Nederland aangekomen. Maar ze zijn niet de enige. Ook de mosselen zijn dit jaar aan de late kant. Vanwege natuurlijke omstandigheden is de start van het mosselseizoen ook voorlaat. Christine Feynhout is van het productschap Vis. Goedemorgen. Goedemorgen. De mossel. Hoe kan het nou met de mossel? Hoe gaat het met de mossel? Ja, ja, de mossel hoe kan het heeft... dat die te laat is? Het, het is uh, zo dat de mossel op dit moment wat meer tijd nodig heeft om uit te groeien tot de juiste kwaliteit. Dat klopt. Heeft dat te maken met een koud voorjaar? Uh, ja, de verwachting is dat, uh, dat het koude voorjaar zeker van invloed is geweest op de tragere groei. Maar zijn er nog andere oorzaken? Nou, de, dat is wel de belangrijkste. Het, het koude voorjaar, het, het weinig zonlicht... waardoor er minder plankton in het water is. Dus minder voedsel voor de mosselen. Waardoor ze zich uh, ja, minder goed hebben kunnen herstellen afgelopen periode. En dus uh, ja, in die zin meer tijd nodig hebben om, om, om te groeien. Ja, nou, dat plankton was ook het verhaal inderdaad bij de Haring. Nu cool. uh, uh, ja, neem je op, op, op basis van, ja, van wat neem je eigenlijk het besluit uh, om het uit te stellen? Hoe groot moet een mossel zijn? Wil die uh, geconsumeerd kunnen worden? Nou, er is gisteren een bemonstering gedaan van een aantal percelen hier in de Oosterschelde. En daarin worden een aantal metingen gedaan. En de hand daarvan wordt gekeken van wat zijn nu de afmetingen, hoe ziet de mossel eruit en wat is de kwaliteit. En is dat voldoende om op de markt te brengen? Ja, maar dan is hij echt te klein. Ik heb geen idee hoor, want ik ken alleen die dingen die op mijn bord verschijnen. Hoe groot moet de mossel zijn? Ja, de mossel uh, moet, moet wat groter zijn dan, dan dat hij nu is. En uh, ja, daar, is, daar is gewoon wat meer tijd voor nodig. Dat betekent dat hij gewoon wat, wat meer moet bijkomen. Nog wat meer voedsel moet eten om groter te kunnen groeien in zijn schelp. Ja, en alle ja. restaurants die op dit moment zeggen verse mosselen... die hebben die mosselen ergens anders vandaan? Of het zijn oude verse mosselen? Nou, de, de mosselen die nu geserveerd worden is voornamelijk uh, hangcultuur uiteraard... Dat, uh, die, die worden in deze periode worden die, uh, geconsumeerd. En het uh, mosselseizoen met uh, de oogst van Zeeuwse bodem... zal uh, iets later starten dan, uh, dan, dan de verwachting is van de meeste consumenten. Ja. Maar is dat niet altijd een soort vaste met als de tweede week in juli? Wij hebben geen vaste datum. Als we terugkijken naar uh, de afgelopen zes, zeven jaar... dan zien we dat er een uh, bandbreedte is tussen begin juli en uh, de derde week van juli. Dus dat varieert toch wel. Het blijft een 100% natuurproduct... En natuur laat zich niet dwingen. Dus we zijn toch altijd in afwachting van wanneer de juiste kwaliteit zich aandient. Ja. Mag ik nog even de acht journalist spelen? Vindt u dat goed? Dat mag. Ja, Want het komt natuurlijk wel goed uit, hè? want u heeft nu uh, publiciteit. Over een paar weken, als het we dan echt start, uh, ook weer publiciteit. Productschap kwam ook met het nieuws over de haringen. Het is twee keer eten, zijn mijn moeder dan altijd van hetzelfde bordje? Nou, wij, wij zouden alle consumenten nu het liefst uh, al uh, graag uh, mosselen zien eten, hoor. Op de terrassen, zeker nu de zon uh, zo... Uh... Van, van zijn goede kant laat zien. Dus uh, wij, uh, wij zien dat niet op die manier. We hadden graag de uh, mosselen en de mosselsector hier vanuit Zeeland... hadden graag de mosselen op de markt gebracht... indien uh, de kwaliteit voldoende is. Maar mosselkwekers en mosselhandelaren... Uh, vinden dat de consument de beste kwaliteit verdient. En daarom is besloten om te wachten. Alles voor de consument. Nog een paar weken geduld. Dan komen de verse mosselen. Mevrouw Feyenoord, ik dank u wel. Graag gedaan. John Bakker met de laatste files. Ja, het zijn alles bij elkaar. Nog zes, eh, nog goed voor 20 kilometer. Wel een paar opvallende. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Amstel, 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Ongelukken die zorgen voor files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Osdorp en de afrit Rai, drie kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Oosterbeek, 5 kilometer. En op de A50 van Os naar Eindhoven, bij Veghel Noord, nog 6 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is tot half 10 het NOS Radio 1-journaal. Het is 18 minuten over 9. De Toer! In het de, de Frans kan Christopher Froome vandaag zijn voorsprong vergroten... in de individuele tijdrit naar Mont Saint-Michel. Door zijn sterke optreden in de eerste bergrit... deden de geruchten over doping al snel de ronde. De eerste journalist, David Wells, die deed onthullend onderzoek naar Lance Armstrong. En nu volgt hij al maanden het Team Sky van heel nabij. Hij noemt Armstrong de voornaamste reden voor de beschuldigingen tegen Froome. Ik denk the de grootste reden waarom Chris Froome is being suspected of doping... Is Lance Het gaat om de herinnering bedrogen te zijn door een vermeende kampioen. Het heeft de mensen sceptisch of cynisch gemaakt, zegt David Walsh. Daarom geloven ze niet in welke heel goede renner ook. De herinnering die mensen hebben van een man die een groot kampioen was... heeft mensen heel sceptisch gemaakt, heeft mensen cynisch gemaakt. In andere woorden, ze zijn niet bereid om te geloven... Rider who's very good. Het wantrouwen geldt ook Sky. Pas sinds een paar jaar in het wielrennen. Na Wiggins hebben ze een goede kans om weer de Tour te winnen. Dat creëert rancune tegen de ploeg en Froome. They now have a very good chance of winning again, and I think their success has has generated some resentment, and there is an anti-Sky attitude that leads to a certain Skepsissem towards Chris Froome. Zeker is het nooit, maar Walsh denkt toch dat Sky geen dopingprogramma heeft. This isn't absolute proof that they are clean. Of course it's not, because it's very difficult to talk about 100% when you talk about cycling. But I am sure there is no um, doping program in the uh, team Sky. Hij laat zich geen sprookjes vertellen. Walsh heeft ook nog geen geheime motoman gezien. Zoals Lance Armstrong liet rondrijden met zendingen Epo. Hij ziet wie er komt en gaat in de hotels. Niks verdachts tot nu toe. If he's come, I haven't seen him. Because um I am in the team hotel. Um I'm around a lot. I stay at the hotel. I look, I see who's coming, who's going. I see the riders, I see who Are there people coming to, to talk to them? Um, people that I don't recognize. And so far, nothing. Als hij hetzelfde soort mensen zou vinden die uit de school klapten over Lance Armstrong. en vertellen over praktijken van Froome bij zijn oude ploeg Barlow World... zou Walsh het verhaal direct schrijven. Maar zo iemand is hij ook nog niet tegengekomen. Als ik a Betsy Andrejo. of Emma an M. O'Reilly. of or a Steven Swart vinden die zegt. I rode with Chris Froome 5 years ago in Barlo World. He was an advocate of doping. If I meet that person, I will be it will be a good story and I will I will want to tell it and I will tell it. But I haven't come across anybody who says this about Chris Froome and no other journalist has. Het moet wel eerlijk blijven. En zo is het volgens hem niet in alle gevallen met Chris Froome. And until there is evidence, people should be fair. En ik denk dat de reactie op Chris Froome van sommige mensen is helemaal fair. De reportage was van Jeroen Villaert. Meer natuurlijk te horen in Radio Tour de France. You're an easy lover. Phil Collins, Philip Bailey. Nieuw, we draaien alles hier op Radio 1. Easy lover Phil Collins was dat met Phil Bailey. Noord- en Zuid-Korea praten weer met elkaar... over het gezamenlijke industriegebied Kaesong. Vanwege de hoogoplopende spanning eerder dit jaar... besloot het Noorden om het complex te sluiten. En nu zouden ze het weer willen openen. Maar de Zuid-Koreanen stellen wel flinke eisen. Marike de Vries, correspondent. Marike, wat wil Zuid-Korea dan? En waarom stellen ze eigenlijk die eisen? Ja, het zijn twee vragen in één, maar beantwoord ze. Nou ja, Zuid-Korea oh ja. wil voor veiligheid gegarandeerd worden de komende periode. Uh, het kan een veilige plaats zijn om zaken te doen om een bedrijf te runnen. En daarvoor wil Zuid-Korea van Noord-Korea garanties dit keer dat het complex niet nog een keer eenzijdig kan worden stilgelegd. Om politieke redenen of oplopende spanningen. En dat de werknemers niet nog een keer kunnen worden teruggetrokken. Want dit heeft de Zuid-Koreaanse bedrijven natuurlijk flink veel geld gekost. En daarom wil uh, Zuid-Korea ook dat Noord-Korea de verantwoordelijkheid op zich neemt... voor de schade die het heeft uh, berokkend aan die bedrijven. En, ook een opmerkelijke eis... Zuid-Korea wil dat uh, buitenlandse bedrijven ook mogelijk kunnen investeren in, uh, in Kaesong. En daarmee zou het dus een internationale industriële regio worden. Midden in Noord-Korea. Ja, dat lijkt me een lastig puntje voor Noord-Korea. Daar komt het internationaal kapitalisme komt om de hoek. Ja. Ja, dat zal zeker niet makkelijk zijn om uh, over te onderhandelen. Maar het lijkt ook wel alsof Zuid-Korea extra aan zelfvertrouwen heeft gekregen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat China extra druk legt op uh, Noord-Korea de afgelopen periode. Er wordt China ook omgeroemd de afgelopen tijd op Ban moon laatst nog. Dat het goed is dat ze druk zetten op bondgenoot Noord-Korea. En uh, de Zuid-Koreaanse president Park was begin deze maand ook op bezoek hier in Peking. Toen is er veel gesproken ook over Noord-Korea. En blijkbaar voelt Zuid-Korea voldoende zelfvertrouwen... om deze eisen te stellen en zelfs zover te gaan... door zo'n zone internationaler te maken. En is het nou belangrijker voor Zuid-Korea... of belangrijker voor Noord-Korea dat die zone weer opengaat? Het is voor beide landen belangrijk. Um, Zuid-Korea omdat 120 bedrijven daar gevestigd zijn... en daar hun inkomsten uit krijgen. Maar voor Noord-Korea ook omdat... ...met die bedrijven die zich in hun land bevinden... daar ook een harde valuta het land in komt. Er wordt met harde dollars betaald voor die werknemers. 53.000 werknemers die daar werken. Dat geld gaat overigens niet, overigens niet naar die Noord-Koreaanse werknemers... ...maar naar de staat... En die betaalt hen dan weer goedkoper terug. Maar ze hebben er dus bijna belang bij, ook op het gebied van samenwerking... naar een eventuele eenwording toe, hm. waar nog steeds over gesproken wordt. Maar het geeft ook iets anders aan. Het geeft aan dat de spanning, die zo hoog opgelopen was, aan het afnemen is. Ja, ja na, na een haperend begin van die gesprekken en onderhandelingen over Keesong... waarbij ze eerst weer afgebroken, lijkt er nu toch wel schot in te zitten. Afgelopen zondag waren de eerste onderhandelingen... In een grensplaats bij die gedema, in die gedema, militariseerde zone. Toen werd er afgesproken dat er vandaag verder gesproken zou worden. Nou, deze eisen zijn nu op tafel gekomen. En er werd afgesproken dat vandaag. De eerste uh, eigenaren, uh, zakenmannen van de bedrijven in Keesong uh, konden inspecteren in hun fabrieken. Nou, Dat is vanochtend ook gebeurd. Er is een delegatie van uh, 63 mannen terrein weer opgegaan. Die zijn nu aan het inspecteren. Die komen vanavond uh, ook weer terug. Terug naar Zuid-Korea en ook waarschijnlijk de delegatie. Maar om eventueel optimisme niet te zeer hoog tijd te laten vieren... zei je ook een woordvoerder van het ministerie van EENWORDING van Zuid-Korea... dat de gesprekken nog best lang zouden kunnen gaan duren. En dat is misschien niet zo gek met deze eisen. Begrijp ik. Maar ze praten in ieder geval weer over dat gezamenlijke industriegebied. Dankjewel, Marike. Marike ja. de Vries was dat. Sven Kokkeman is komen binnen. Zet een... Goedemorgen. ...in deze studio. Sven, waar gaat het zo over in Goedemorgen Nederland? Onpersoonlijke ontslagbrieven schieten defensiepersoneel in het verkeerde keelgat. En mensen die al heel lang en decennia lang bij Defensie werken. Krijgen dan een ontslagbrief waar niet eens hun naam op staat. Ei. En dat doet pijn. En vandaag begint het EK voetbal voor vrouwen in Zweden. En vrouwenvoetbal heeft echt de toekomst. Alleen al in Nederland is meisjesvoetbal de snelst groeiende tak van sport. Absoluut. Schijnt. Nee, het schijnt niet. Het is waar. Het is waar. Elke zaterdag en zondag te zien. Op ja? de velden. Bij jou ook? Bij ons ook. Jouw dochter voetbalt? Mijn dochter voetbalt ook. En hoe? <laughs> Zo meteen meer bij de Kijro. Veel Radio 1.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 Maar slechts iets meer dan de helft van hen kan ook echt aan de slag, blijkt uit het jaarlijkse vakantiewerkonderzoek van FNV Jong. Volgens Amnesty International heeft het Egyptische leger onnodig veel geweld gebruikt tegen de aanhangers van de afgezette president Morsi. Mensenrechtenorganisatie deed onder meer onderzoek naar het bloedbad van maandag. Militairen schoten toen bij een kazerne 51 demonstranten dood. En de doodsbedreigingen die tennisser Robin Haase ontvangt... komen vooral van gokkers die flink inzetten op zijn tenniswedstrijden. Haase is naar eigen zeggen via de mail al een stuk of dertig keer met de dood bedreigd. Hij heeft de internationale tennisfederatie ATP ingeschakeld om er iets aan te doen. Dat zijn de hoofdpunten. John Bakker met de laatste files van hedenochtend. Het is er nog maar eentje. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij knooppunt Grijzoord, drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Defensiepersoneel woedend om onpersoonlijke ontslagbrieven. De Ethiopische atleet Haile Gebedes Gebe Salassi gaat de politiek in. Vrouwenvoetbal heeft de toekomst. Het ochtendumeur van Koos Posten, maar het is bijna 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Ah! Niels de Jager is vanochtend in Houten. U hoort hem straks en u kunt mij volgen op Twitter als u wilt via... en reacties en vragen kunt u kwijt via goedemorgennederland.nl Honderden militairen en burgers, dames en heren... hebben de afgelopen tijd een automatische ontslagbrief ontvangen... van het ministerie van Defensie. In sommige gevallen gaat het om mensen... die al meer dan dertig jaar bij de krijgsmacht dienen. Jan Kleijan, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de militaire vakbond ACOM. Wat voor brieven zijn dat dan? Nou, dat is gewoon een brief waar, uh, die, waar geen handtekening onder staat, waar geen naam van een commandant onder staat, die automatisch aangemaakt is. En dan krijg je de coole mededeling dat je hartelijk wordt bedankt voor de bewezen diensten en ontslagen bent. En zijn dat mensen die vrij kort bij Defensie werken of zijn dat nee. mensen... Nee, nee, nee, er zitten mensen bij die, die, die, die, weet ik hoeveel missies hebben gedraaid, die uh, vaak op uitzending zijn geweest en missie wel 30 of 30 jaar bij Defensie werken. Ja, dat zei ik net. Zijn dat de uitzonderingen, of gaan die brieven gewoon nee, naar het nee, totale nee. personeel dat er boventallig is verklaard? Nee, iedereen die boventallig is, krijgt zo'n geanonimiseerde brief. Uh, het, het betreft ook jongeren, maar uh, in veruit de meeste gevallen zijn het mensen die toch minimaal twintig jaar bij Defensie gewerkt hebben. Ja, waren er pennen op bij Defensie dat ze er niet even een naam op konden schrijven? Nee, wij hebben daar meer dan een jaar geleden al aandacht gevraagd voor de volstrekt anonieme wijze waarop Defensie meent afscheid te moeten nemen van werknemers. En wij hebben daar onze, ja, onze ergernis over uitgesproken en gezegd van zo neem je nog een afscheid van een huisdier. Maar kennelijk uh, komt die boodschap bij Defensie niet aan. Ze zeiden dat ze het anders zouden doen, maar de praktijk wijst uit dat... Het gaat gewoon door. Maar begrijp ik nu uit uw woorden dat het hier ook gaat om mensen die uh, jaren al op missie gaan en zijn geweest? Ja, ja, ja, er zitten mensen bij die in Bosnië zijn geweest. Uh, misschien Cambodja, uh, Irak, uh, Afghanistan. Maakt niet uit. Als je overtollig bent en je gaat het hek over, dan krijg je zo'n waardeloze brief. Maar hoe is dat nou te rijmen met alle aandacht voor veteranendagen en voor psychologische ondersteuning, uh, waar de laatste jaren natuurlijk nee. veel over te doen is geweest? gelijk. Dat valt volstrekt niet te rijmen. Ook niet in de context dat de minister roept dat die militairen zo uitzonderlijk zijn en zo loyaal zijn en weet ik wat al niet meer. En dan past daar helemaal niet bij dat je op deze kille een afstandelijke manier afscheid neemt van mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de Defensieorganisatie. En dat is ook wat mij juist zo boos maakt. Ja, u bent nee, gewoon niet. daar ga niet met mensen om. Nee, en nu? Nou, als, als ik een beetje geluk heb, zie ik ze straks. En dan zal ik haar ook mijn ongenoegen kenbaar maken. En toch aandringen dat er echt op een persoonlijke wijze afscheid van die mensen wordt genomen. Ja. En uh, ze ziet maar hoe ze dat lost. En met haar ja, en met ze, ze bedoelt dan. u op de minister, neem ik aan? Ja, nou, wij hebben, ik heb straks een gesprek met de minister, met een paar collega's. En dan zal dit ongetwijfeld aan de orde komen. Maar we hebben er al verschillende keren om gevraagd. Dus toezeg, er zijn toezeggingen gedaan. Maar die worden gewoon niet ingevuld. En dat irriteert me maatloos. Ja. Enig idee waarom dat dan nog steeds gebeurt? Ja, uh, het, het moet allemaal goedkoper en het moet allemaal geautomatiseerd en kennelijk, uh, ja, in computersystemen, die, die kijken niet naar mensen en die kijken niet naar de menselijke maat. En uh, men doet het op die manier en kennelijk, uh, ja, zijn de mensen al letterlijk en figuurlijk afgeschreven als ze zo'n brief krijgen. Ja, honderden militairen en burgers, zei ik net in de inleiding op ja. dit gesprek. Uh, om welk uh, exact aantal gaat, dat weet u dat wel of niet? Nou, in totaal uh, verdwijnen er 12.000 functies. 6.000 mensen moeten Defensie verlaten. Ja. Er zitten er een aantal bij met gedwongen ontslag. Maar Defensie neemt ook op die wijze afscheid van mensen die zeg maar elders uh, een baan hebben gekregen... en na zoveel jaren weg moeten bij Defensie. Ja. En gelukkig wel ergens anders werk hebben. Maar het gaat mij over de wijze waarop je afscheid neemt van mensen... die tientallen jaren bij Defensie hebben gewerkt. En dat past op deze wijze volstrekt niet. Maar ja, als je 12.000 brieven moet gaan zitten ondertekenen... Ja... Dat, dat is niet een man die dat moet doen. De minister hoeft het zelf niet te doen. Al nou zou het maar de commandant van de mensen zijn. En commandanten hebben ze nog genoeg bij de Defensie. Bijna meer als militairen. Goed, u zegt net... Ik ga straks in gesprek met de minister... die overigens niet in dit gesprek wilde reageren op uw woede. Kunt u nog iets doen überhaupt voor die militairen? Want het ontslag is, neem ik aan, dan een feit... als ze een brief thuis op de deurmat vinden. Dat ontslag zal een feit zijn. Maar dan nog blijft gewoon zeg maar de manier... waarop je echt afscheid neemt van de mensen... met een... Ja, afscheidsreceptie klinkt dan misschien een beetje banaal. Maar in ieder geval dan toch nog in een, in, een, in een persoonlijk gesprek. En al is dat groepsgewijs, dat maakt me allemaal niet uit. Maar niet simpel met een briefje op huisadres en uh, zoek het verder maar uit. Nee, Dus u wilt uh, een afscheidsreceptie voor die mensen of u wilt een excuusbrief? Wat is precies wat u wilt? Het mag van mij een excuusbrief, maar ik vind dat er op een gepaste wijze... van mensen op mensen afscheid van die mensen moet worden genomen. En niet alleen met een uh, killerbrief. Juist. Uh, het zal niet uh, hierbij blijven, want Defensie moet opnieuw gaan bezuinigen. Dus uh, uh, er zullen wel meer uh, uh, onderdelen te maken krijgen met ontslagen nog, of niet? Dat, dat zou kunnen, maar dan hoop ik toch dat ze van deze hele stomme manier van werken... dat ze daar heel veel van leren en dat ze in de toekomst op een normale, menswaardige manier afscheid nemen van uh, werknemers. Ja. Als u nou straks bij de minister binnenkomt, zegt u dan keurig excellentie, gaat u zitten... en uh, uh, slaat u dan ook deze toon tegen haar aan, of is dat diplomatieker? Nou, misschien een klein beetje, maar... Ik ben meestal zoals ik ben, dus ik zeg ook maar gewoon wat ik vind. Zou het niet zijn haar een beetje kennende dat ze dit zelf ook geen goede gang van zaken vindt? Dat sluit ik helemaal niet aan. Sterker nog, ik kan, mij, ik kan mij niet indenken dat zij dit een normale gang van zaken vindt. Ik kan nee. het mij niet indenken. Weet u of zij het weet dat het zo gaat? Ik zou niet verbaasd zijn dat ze het helemaal niet weet. En dat ze het nu uit de media verneemt en dadelijk dat ook wel kenbaar maakt in onze richting. Ik zou daar helemaal niet versteld van staan. Nou ja, twee boze mensen koffie drinken onder het portret van Michiel de Ruiter. Bijvoorbeeld. Want dat hangt op haar uh, werkkamer. Ja, nou dat zou kunnen, ja. ja. Nou, dan is dat leuk. Ik hoop dat hij vrolijk kijkt vandaag. <laughs> Ik geloof dat hij Nou ja, goed. Laat maar Ik ga het schilderij niet, uh, niet beschrijven. In ieder geval, uh, uh, u wilt een excuusbrief van Defensie. En iets ja. van een afscheid voor deze militairen die al uh, na uh, zo'n lange tijd... en zeker als ze op missie zijn geweest, op deze manier aan de kant worden gezet. Klopt. Jan Kleijan, voorzitter van de militaire vakbond ACOM. Ik dank u zeer. Oké, okay, dank. On ira écouter enfin de Manhattan Nous sommes l'univers Vous êtes een grand de sable, nous sommes le desert. Vous êtes mille vages et moi je suis la plume Oh oh oh oh, oh, oh. en we l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'égume Oh oh oh oh, oh, oh, oh. nous dira que les poètes n'ont pas de drapeau On fera des jours de fête tant qu'on a de Autant qu'il y a de femmes, on dira que les rencontres Pour les plus beaux voyages on verra qu'on me mérite Que ceux qui se partagent on entend Ik Onira. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Klokkenluider Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Venezuela. De kans is groot dat landen op de route tussen zijn huidige verblijfplaats... Moskou en dat Venezuela hun luchtruim sluiten als Snowden daardoor heen komt. Hoe sluit je eigenlijk een luchtruim? Dat is de vraag aan luchtvaartdeskundigen. Dat is mooi meegenomen met zo'n vraag. Benno Baksteen. Het is in de luchtvaart zo geregeld dat je toestemming moet hebben uh, om door gecontroleerd luchtruim te vliegen. Dus als je wilt dat niemand door je luchtruim vliegt, dan kan je het helemaal sluiten. Dan krijgt niemand toestemming uh, om er doorheen te vliegen. Want je moet van tevoren een vliegplan indienen en het wordt dan niet goedgekeurd. Je kunt ook uh, individuele vluchten verbieden door een individueel vliegplan uh, uh, niet goed te keuren. Uh, ja, en dan uh, is daarmee het luchtruim voor dat vliegtuig gesloten. Je kunt natuurlijk stiekem toch proberen in te vliegen zonder toestemming. Maar ja, dat wordt dan gezien op radarschermen. En dan krijg je dan een boethoef als het extreem is. En dan kan het zelfs ertoe leiden dat het vliegtuig uit de lucht geschoten wordt. Dat is enkele tientallen jaren gebeurd boven Kamtschatka in Rusland met een Koreaans vliegtuig. 747, wat ze uit de lucht geschoten is. Zodat alle mensen uiteraard omgekomen zijn. Dat nou dus, het antwoord van Benno Baksteen heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Houten. Oh. Nu horen we hem wel, hoop ik. Nieuws de Jager. Flink op de pedalen staan. Klein sprintje trekken op het fietspad. De notengaarde in Houten dus. Zo En op de rem dit... Was dus een van de onveiligste fietspaden van Nederland? Nou, dat is een beetje overdreven gesteld. Maar wel onveilig. De paaltjes die hier stonden, die, waren, uh, die konden beter. Wat is wat, er wat mis mee? Wat, uh, paaltjes zie ik overal. Wat is daar mis mee? Nou, het eerste wat er mis mee is, is dat er veel te veel paaltjes staan. Het is een soort automatisme geworden in Nederland om overal paaltjes neer te zetten... En de paaltjes die overal staan, ja, dat zijn ook niet uh, als het gaat om botsvriendelijkheid, zoals we dat noemen, zijn niet de beste paaltjes. Uh, ze zijn van hardstaal, dus als je er tegenaan fietst, dan voel je het ook meteen. Ja, ik heb het uh, plaatje inderdaad, dat geeft niet mee. Ik zal even netjes voorstellen, Otto van Bochelen van Fietsberaad, dat is het kenniscentrum voor fietsbeleid. Ja, ik sprak al in de verleden tijd, was een gevaarlijk fietspad, want er is hier van alles veranderd. Ja, we hebben hier een aantal veranderingen doorgevoerd. Onder andere het type paaltje hebben we dus veranderd. Het is een flexibel paaltje. Dus als je daartegen aan rijdt, dan geeft hij mee. Dus ja. die absorbeert de energie. Je kan hem echt helemaal dubbel klappen. En... Als je heel erg je best doet, kun je hem helemaal dubbel klappen, ja. En dat maakt het veel veiliger? Dat maakt het veiliger, maar er zijn nog veel meer dingen hier toegepast. Dus het paal is groter en breder, waardoor die meer opvalt. We hebben verlichting, ledverlichting in de paaltjes. Zonnecollectorgen inderdaad. Ja, met zonnepaneeltjes erop. De, uh, de markering hebben we aangepast, dus er zit ribbelmarkering. Dat betekent op het moment dat je afkoerst op het paaltje... dan voel je het ook in je stuur dat je uh, tegen een paaltje aan gaat rijden... als je niet uh, je, je koers corrigeert. Hoe groot is het probleem van onveilige fietspaden, onveilige fietspalen in Nederland? Uh, er vallen jaarlijks ongeveer uh, 300 ernstige fietsslachtoffers... als gevolg van een botsing met een paaltje. En soms is er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren. En vaak is dat een samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld laatst een racefietser rijdt tegen een paaltje aan... komt in de sloot terecht en verdrinkt. En dat zijn natuurlijk hele tragische ongevallen. Nou, eigenlijk een veel serieuzer probleem dan je in eerste instantie zou denken. Dan veel mensen, denk je. ja. Even een voorbijganger een ervaringsdeskundige aanspreken. Goedemorgen. Mm -hmm. Fietsen hier vaker? Alle dagen. Alle dagen. Dan weet u vast wel hoe de paaltjes hier... een tijdje geleden nog stonden. Uh, er is nee, iets veranderd. Er, niet. er stond een paaltje verderop. Ja. Dat was een hard paaltje. Ik zal even laten zien wat hij nu doet. Hij geeft mee. Enige idee ja. waarom. Nou, ik denk als je er tegenaan aanraadt, dat het niet zozeer doet... Dat is het precies. Want, uh, wist u dat er elk jaar honderden gewonden vallen onder fietsers... Ja. en zelfs een paar doden door dat soort harde paaltjes? Precies. Ja, dat uh, geloof ik. Ja. Vindt u het goed dat er wordt gewerkt aan wat veilige fietspaden? Ja, zeker weten, ja. ja, ja. U fiets veel? Ja, heel veel. Ja. Okay. Dank u wel. Goeie reis nog. Goed, bedankt. Weer terug naar uh, Otto van Bochelen van Fietsberaad. Ja, dit is nu één fietspad. In Nederland uh, ligt er ongeveer 35.000 kilometer aan fietspaden. Dit is het dus maar, maar een heel klein begin. Gaat het nog verder? Uh, ja, dit is een proeflocatie. We hebben nog vijf andere proeflocaties in Nederland. Die zien er net allemaal een beetje anders uit. Dus voordat we zeggen van zo moet het, willen we het ook eerst uittesten... of dit een bijdrage leeft aan de, aan de verkeersveiligheid. Dus we gaan dit analyseren. En op basis daarvan gaan we zeggen van nou zo moet je het echt doen. Oké, okay, ik stap weer op de fiets. Nog even één vraag. Want als ik nou, uh, uh, die plaatsen zijn nu nog niet veilig... Kan ik zelf ook nog iets doen om te voorkomen dat ik uh, ongelukken maak? Ja, opletten. Maar dat zal iedereen zeggen. Ja, dat is het belangrijkste. Maar het ongeval zit in een klein hoekje. wordt afgeleid door iets naast het fietspad. Zo is het mij ook gebeurd. En je rijdt een paaltje aan. Oké, okay, dank u wel. Tot ziens. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks de Ethiopische atleet Haile Gebre Salassi... wil premier worden van Ethiopië. Maar eerst. 3, 2, 1. Deze dag, 1971. Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Bomans. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans verbleef vanaf deze dag in 1971. een week alleen op het onbewoonde eiland rotterdam Het viel hem vreselijk zwaar. Filosoof Anne Wesseling deed onlangs hetzelfde, maar dan op het Waddeneiland eiland Ze herkent veel in Boman's verhalen. Het, het gevoel van zo'n eiland helemaal voor jezelf hebben... en daar, um, daar rond kunnen lopen en, en het helemaal verkennen. Het, het, is, ook een, het is natuurlijk een, een, een beperkte hoeveelheid land. Wat het al leuk maakt, want het, het voelt echt alsof het een beetje van jou is. En het is echt... Echt ongerepte natuur. Je loopt daar werkelijk op een onbewoond eiland. Maar het grappig is, je zit midden in de Waddenzee, dus je ziet wel om je heen leven. Wat mij vooral opviel aan zijn verhaal was dat hij ontzettend last had... bijvoorbeeld van het lawaai van de mede. En uh, omdat ik zelf op dat moment op Griet zat, realiseerde ik me van... ja, hij zat daar nog... Uh, in het broedseizoen. Ik was daarna. Tegenwoordig mag je ook helemaal niet meer op die eilanden komen. als daar nog gebroed wordt. En, uh, en dan is het inderdaad. dat hoorde ik wel later. Dat het van mensen ontzettend lawaai. Ja. Uh, ik had bij Bomans het idee. dat hij ook in de radio-uitzendingen. met het vasteland. en de gesprekken met Willem Ruys. heel erg. Uh, het verhaal wilde regisseren. wat, wat naar buiten kwam. Dus hij, hij praatte niet echt heel erg spontaan. He. Hij had neiging. hij ging ook naar het einde toe steeds meer. Uh, proberen dat te controleren. En dan wilde hij van tevoren... ging die de hele vragen en antwoord... Uh, ging hij helemaal uitschrijven... waar Willem ja, uh, Ruijs natuurlijk uh, niks mee kon. Want in, het moest wel iets de van de spontaniteit ja, hebben. Het liefste zou ik wel uh, voor die laatste uitzending... mijn eigen intro willen maken. En dan de vraag... was het moeilijk daarmee eindigen, die korte intro. Hè? Dus uh, ik, heb je dat begrepen over? Nou, als je nou even... Kijk, het antwoord... Ik geef dan een antwoord... Ja, ja, ja, ja. En dan vraag jij, wanneer had je het moeilijk? Ja. Ik wou wel graag dat we daarmee begonnen, want nou noem ik mijn moeilijkheden op... ...en dan gaan we in majeur over. Ben je het daarmee eens over? Maar toch, in die radio-uitzendingen, ja, blijft die netjes en... En keurig en echt een heer uit Haarlem. Dat zegt hij zelf ook. Een heer uit Haarlem die langs het strand wandelt. En daar waren misschien net de omstandigheden toch wel een beetje ruig voor. Om dat, om dat beeld vast te willen houden. En, en dan is er nog iets. Ik, uh, ik ben niet zo'n erg natuurmens. Heb ik ook gemerkt. Ik beschouw de natuur meer als... Uh... ...als de afstand tussen twee steden. Je hoort Willem Ruijs ook steeds meer vragen... ...van ja, naar die innere zielen roerselen... ...en ben je dan niet bezig met de wereldproblematiek... ...maar ja, daar was die arme man helemaal niet meer bezig... ...die was bezig met, met dat zijn tentdoek zo klet, klapperde... ...en hoe hij zijn tent opgeruimd moest houden... En, en, ...en wanneer hij eens een keertje ophielde... ...en hij vertelde ook van als hij ergens in een van die gesprekken voor en na... ...dat als hij naar de paal was geweest waar dan het gesprek met vast land plaatsvond... ...waar de zender stond en hij liep terug dan had hij het gevoel dat hij iemand begraven had. Hij was echt eenzaam wel. Het is echt waar, maar elke dag als ik van dit paaltje wegloop... ...voel ik me meer alleen dan daarvoor. Het, het, uh, er komt alleen een stem uit de grond... En als ik terug naar mijn tent slof... dan is het net of ik achter me iemand begraven heb. Over. Filosofen Anne Wesseling over het verblijf van Godfried Bomans vanaf deze dag een week lang op het onbewoonde Waddeneiland Rottermerplaat... levende legendarische radio op in gesprek met Willem Ruis. 1971 schreven wij...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 That's why the lady is a champ. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a champ. Sometimes I go to Coney Island.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 Tony Bennett en Lady Gaga. Het is 7 uh, minuten voor 10 U luistert naar de Cairo op Radio 1. Heile Gebreselassie Salassi gaat de politiek in. De Ethiopische atleet speelt al enkele jaren met de gedachte. Maar de kogel is nu echt door de kerk. In 2015 wil hij als onafhankelijk kandidaat meegaan doen aan de parlementsverkiezingen. Jos Hermans, goedemorgen. Goedemorgen. De manager van Gebreselassie, Salassi, denkt u waar begint hij aan of uh, is dit een felicitatie waard? Nee, is wel een felicitatie waard. Uh, uh, al 15 jaar geleden hebben we het idee opgevat dat hij ooit voor president zou moeten gaan in Ethiopië. En uh, ja, dit is de eerste stap. Uh, natuurlijk heeft het heel veel uitdagingen en ook, ook gevaren zeker. Maar uh, ja, zo, zo, zo zit Haile in de Unie aan elkaar. Hij wil heel veel voor zijn land betekenen. En uh, op deze manier hoopt hij ook iets te kunnen gaan betekenen. Ja, wat was uw rol hierbij eigenlijk? Sorry? Wat is uw rol hierbij? Eh... Uh, nou, heel, heel erg op de achtergrond. Dus niet, dus echt zijn. zijn uh verkiezing zijn, zijn doel. Uh, maar we, we hebben al heel veel, ik werk al 20 jaar met hem samen, we hebben natuurlijk al vaak over Afrika, over Ethiopië, over hoe het verder moet met het land uh, gehad. En een van de stappen die, die, die, die, die, hij, die hij daarin wil nemen is uh, een verkiezing meedoen en dan uh, ja, hopelijk verkozen worden als onafhankelijk lid en dan hopelijk in de toekomst nog verder stappen te maken naar premier of president. Nou is hij natuurlijk een nationaal icoon, mateloos populair ook daar uh, als sportman, maar lukt het om ook in dat parlement te komen, want er is slechts één oppositielid. Ja, dat klopt. Maar het is, nou, het is mij ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat zit. Maar je kunt gewoon als onafhankelijk lid daar binnenkomen. En uh, ja, dus dat moet eigenlijk wel lukken. Maar het is een heel moeilijke situatie daar. Er is nog eigenlijk één grote politieke partij die, die daar alles voor te zeggen heeft. Of heel veel voor te zeggen heeft. En uh, ja, hoe, hoe dat zal gaan met, met eigenlijk de eigenlijke verkiezingen... Ja. Dat, dat, blijft, dat blijft altijd spannend in, in Ethiopië en in Afrika in het algemeen. Ja, nou zijn er in september ook al verkiezingen in Ethiopië. Doet hij waarom ja, doet hij maar, daar niet aan mee dan? Nou ja, het ik denk toch ook wel een stukje. Hij is, niet, uh, hij is nog niet, niet, niet een hele grote stratege erin, maar hij is nog heel erg bezig met zijn actief carrière. Hij is nu 40, hij is zeg maar veteraan, hij breekt op dit moment alle veteranenrecords in de wereld. En de lopen vindt hij nog heel belangrijk. En het is natuurlijk ook een gevaarlijk als je te snel naar je carrière zoiets gaat doen, dan, uh, ja, dan kan het ook uh, te snel zoveel kansen krijg je dan denk ik ook niet. En het is ook ervaring op doen. Hij moet ook het wereldje leren kennen. De politieke wereld is natuurlijk heel iets anders dan de sportieve wereld. Dus hij wil het ook niet forceren. Hij wil het ook toch een beetje rust in brengen. Ja, wat zijn zijn politieke ideeën? Want het land staat er wel iets beter voor dan pakweg 10, 20 jaar geleden. Maar het is nog steeds niet helemaal oké okay daar toch? Nee, het, is, uh, het moet nog heel veel gebeuren. Maar uh, ja, politiek idee, uh, heeft hij niet zo'n uitgesproken ideeën over. Het is veel meer de ontwikkeling van het land. Uh, economisch, uh, vooral mentaliteit. Hij is natuurlijk het voorbeeld van een jongen die niet in de heeft afgemaakt en heeft gepresteerd op sportief gebied, maar ook op zakelijk gebied. Hij heeft scholen, hij heeft bedrijven. Uh, hij is het voorbeeld van jongens, uh, we moeten niet uh, wachten op, op hulp uit het westen. Uh, wij moeten zelf aan de slag. Uh, kom op, we moeten het zelf doen. En ook een van zijn gezegd dus is niet. Dat gebruiken ook wel andere mensen, maar een van de voorbeelden die hij altijd geeft is van, uh, wij, uh, wij brengen ons geen vis, maar wij moeten leren hengelen. En, en dat leren hengelen, uh, dat, dat, daar, daar willen we heel veel op hameren bij mensen, zelfvertrouwen geven, uitstralen, van, van wij kunnen het doen en, en, uh, en, en, en ervoor gaan. Juist. Uh, in 2015 wil hij, zoals ik al zei, meedoen. Blijft hij tot die tijd gewoon lopen eigenlijk? ja, hij is, hij is niet de stop. Ik denk dat hij tot aan zijn dood zal blijven lopen. Het is uh, ongelooflijk. Het is een jongen die elke morgen om vijf uur opstaat gaat trainen dan. De hele dag werkt samen. Uh, eind van de dag nog een keer een training doet. En uh, dat doet hij al twintig jaar. Dus dat is ongelooflijk. De discipline en de, de vreugde ook aan het lopen. Uh, hij, hij kan niet zonder lopen. Dus hij zal altijd lopen. Maar op dit moment zit hij in zo'n fase. Ja. Uh, inderdaad, dat hij nog de wereldrecords voor veteranen aan de kan breken. Dus dat komt eigenlijk mooi uit in 2013, 2014. En in 2015 zal die dan nog veel drukker krijgen, natuurlijk. Met uiteindelijk doel om uh, president te worden van uh, Ethiopië. Uh, nou ja, zijn naam heeft hij al uh, voor een deel mee, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Voor een wel, ja. ja. <laughs> Jos Hermans, de manager. Gaat u trouwens mee, heel kort? De politiek ja, in daar? Nou, nee, hoor. Ik zal best wel wat hem over hebben, maar het is zo gecompliceerd. Met zoveel stammen en met zoveel uh, achtergronden. Daar moet ik me niet Nijderland. mee bemoeien. Ik dank Tis u zeer. KRO.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 Praat erover. Of bel voor hulp en advies 0900 126 2626 26. 5 cent per minuut. Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor. Ah, wat een warmte. Gauw die airco opvolkje. Al gedaan. Uw, wat een lucht. Ja, ik weet het. Heeft jou al een paar dagen vies, hè? Hoog tijd voor de gratis airco-check van Quickfit.